Middernacht, het is zaterdag 23 juni, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Turkse kabinet denkt nu toch dat het vermiste Turkse gevechtsvliegtuig... door Syrië is neergeschoten. Dat heeft de regering bekendgemaakt... na afloop van de zitting van het Turkse veiligheidskabinet. Voorafgaand aan de zitting wilde premier Erdogan niet bevestigen... dat de F-4 Phantom van de Turkse luchtmacht... door Syrië's afweergeschut is neergehaald. Het gevechtsvliegtuig verdween vanmiddag van de radar. In eerste instantie was gemeld dat de twee piloten waren gered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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumasch. Ik zal beginnen met een, met een kleine bekentenis. Ik ben niet de grootste liefhebber van uh, jazz van deze aardbol. Uh, ik ben daar toch iets te veel een pop- en liefhebber voor, ben ik bang. Maar een kleine, eh, kleine 30 jaar geleden inmiddels, hoorde ik dit. Ik ga een klein stukje laten horen van Winter Marsalis. Het begint heel rustig en dan gebeurt er dit. Ja, en, en toen zat ik, ik weet nog precies waar ik zat, of je stond eigenlijk liever gezegd in een plaatsenzaak in Tilburg waar ik toen woonde. En ik weet nog dat ik aan de grond genageld stond <laughs> werkelijk, van deze muziek die je uh, uh, hoorde van Winter Marsalis Black Coats. Zo heette die uh, uh, LP toen nog, Black Coats from the Underground. En dat toonde voor mij in ieder geval de ongelooflijke kracht en energie die er in een trompet kan liggen. Aan de vooravond van het North sea Jazz Festival is mijn gast een van de... Alle beste Nederlandse trompetisten. treedt ook op tijdens het Noordse Jazz Festival. Jan van Duiker, welkom. Dankjewel. Jan, als jij na naar zoiets luistert. Hoe, ik, wat voor oren luister jij daarnaar? Zo'n fragment net? Ja, hetzelfde. Gewoon een onwijze bewondering. Het komt gewoon op je af en uh, het is geweldig. Winter is van een van mijn grote helden. Het is een fenomenale trompetist. En wat ik er zo geweldig aan vind, is dat hij een, een goede combinatie heeft van. De onderbuik, dus hij weet me echt te raken. En het is ook nog eens verschrikkelijk goed. Dus die twee ontmoeten elkaar. En dat, dat, ja. vind, dat vind ik een van de mooiste dingen in de muziek, zeg maar. Dus dat... Ik luister op het niveau van de energie, zeg maar. Ik, ik vind het fantastisch hoe die, hoe die met die dynamiek speelt. Ja. De een knalt werkelijk, maar jij luistert ook naar harmonie en... en, en... Ja ja en nee, ik bedoel, je staat er gewoon naar te luisteren. Of je zit te luisteren en het komt, het komt tot je. En soms ontdek je weer wat nieuws. Je. Als je naar een concert gaat, gebeurt het gewoon. En dan, dan komt het in zijn geheel op je af. Het is niet dat ik... Ja, ik ben misschien wat meer getraind omdat ik veel verschillende dingen hoor. Net als met wijn drinken of zo, daar vergelijk ik het altijd mee. Het wijn is lekker. En hoe meer je ervan weet en hoeveel, hoe meer je erover hebt laten vertellen... hoe meer je er aan ontdekt... En dat kunnen best wijnen die voor een leek heel zwaar zijn. Die voor een wijnkenner juist weer subliem zijn. Snap jij? Zo is dat met jazz ook. Hoe meer je weet en hoe meer je hoort, hoe meer je ontdekt. En hoe, hoe, hoe makkelijker je, je, je kan doorgronden. Het is een taal. Maar, maar, maar is, is Je bent muzikant, muzikus. Uh, is dat een verrijking van, van, van jouw blik? Of is het ook soms een verarming omdat je zo verschrikkelijk veel details hoort? En zo misschien op detailniveau ook dingen waarneemt? Ik zie het als een verrijking, maar uh, ik probeer het niet tegen me te laten werken. Dus ik, ik heb eigenlijk twee verschillende manieren van luisteren. Als ik thuis ben of als ik in de auto zit, dan, dan zet ik gewoon niet in. Dan, dan zet ik soms gewoon keihard een plaat van Stevie Wonder op of wat ook. Of, of een keiharde popplaat. Of, ja. Dat maakt niet uit. En ik heb ook, uh, als ik studeer bijvoorbeeld, dan wil ik mezelf juist trainen om... Bepaalde dingen te horen en bepaalde dingen na te kunnen spelen. En maar het is dan... heel mooi dat je het onderscheid hebt. Want ik vraag het ook aan. De Dijk heb een liedje geschreven ooit dat heet muzikanten dansen niet. <laughs> uh, ja, je moet erop lachen. Maar het is ook omdat muzikanten vaak zo eigenlijk bijna bij de technische muziek luisteren, die, die, die, die worden niet meer geraakt door muziek van anderen. Ja, ik word onwijs geraakt door, door muziek van anderen. En uh, dat is mijn belangrijkste drijfveel muziek te maken. Maar het, het is wat je zegt, kan ik me, dat snap ik wel. Het is gewoon een heel persoonlijk verhaal. En uh... Het is inderdaad zo dat als je de hele dag muziek maakt... dat je met allerlei andere dingen ook bezig bent. Of dingen die niet romantisch zijn aan muziek. Of uh, gesprekken met, uh, met platenmaatschappijen of zo. Of, uh, of gezeur in de band. Weet je wel, dat heeft allemaal geen, geen moer met muziek te maken. Maar je zit er wel de hele dag tussen. Ja, ja. Dus dat zijn allemaal dingen die meegaan spelen. Dus dan, dan kan ook een bepaald stuk een bijwerking krijgen. Ik noem maar wat. Jan van Duiker is mijn gast. Trompetist. Uh, noord Jazz Festival uh, volgende week. Uh, jullie daar? Uh, we gaan heel veel muziek luisteren dit uur van Casaloni. Je hebt ongelofelijke stapels cd's meegenomen. <tied> Ja, ik heb van alles en wat meegenomen. Heerlijk, ik wist gaan... niet wat het, wat het voor gesprek zou worden. Dus ik heb ik ook welke niet. kant het ook opgaat. Ik, heb het goed is, we het Jan, is ik laat me verrassen door jou en we, we gaan gewoon we zien wel waar we uitkomen. We gaan gewoon een lekkere zoektocht door jouw inspiratiebronnen uh, voeren. Um, en in de tweede uur blijf jij zitten. Dat is hartstikke leuk. Ja, gezellig. Dat betekent dat de luisteraars uh, kunnen reageren op wat, wat jij gedaan hebt, wat je wil doen. Maar ook over uh, praat, om te komen praten over het meest indrukwekkende jazzconcert dat u, de luisteraar, heeft meegemaakt. 0800-1121. Ik roep het nummer nu maar vast. Uh, het is nog vroeg, maar uh, beter te vroeg dan te laat. Uh, want, want concerten, dat is Jan wel een beetje de heilige graal voor elke jazzmuzikant. Meer dan, dan, dan studio werk als je dat doet. Ja, concerten, dat, is, dat vind ik veel meer de charme van het moment hebben. En bij een opname, dan speelt toch de, het idee van de opname mee. Dus ik vind gewoon het, het moment, zeker bij jazzconcerten, dat is, dat is het heilig. En uh, de grote meesters zijn natuurlijk zoveel gave dingen vastgelegd vroeger. Daar, daar hoor je dat gewoon gebeuren. Dat is zo goed. Weet je? Dat, is, ja, dat is ook een goed teken om jezelf veel op te nemen. Of, of zoveel mogelijk opnames te maken. Dan raak je er ook gewend mee. En dan is het niet meer zo'n eng ding om jezelf op te nemen of opgenomen te worden. Maar jij, jij kent dat euforische gevoel. Hè? Dat je, dat je zo'n podium afkomt en yes, het is gelukt. Ja, zeker. zeker. En uh, ik ken ook het gevoel dat je bijna niet durft eten van tevoren. <laughs> dus, Omdat je denkt, shit, wat, wat ja, gaan we nou weer doen? Ik moet wel zeggen dat het dat kan van alles zijn. Um, als ik, uh, ik doe veel verschillende dingen. En als ik uh, jazzmuziek speel en mag zo leren... dan ben ik minder nerveus dan wanneer ik in een blazersectie sta te spelen... en alle noten moeten raak zijn en het moet kloppen. Dat is heel gek, want er zijn heel veel mensen die hebben het andersom. Want op zich in zo'n blaassectie is technisch moeilijker... omdat het zo precies zo nauw luistert. Wat ik er moeilijk aan vind, of nou ja, het is, het is ook niet groter dan het is... maar wat, waar ik op dat moment nerveus voor ben, dat is... Uh, als je in een sectie speelt, dan moeten die noten die moeten er gewoon uit. En dat moet gewoon gespeeld worden zoals het geschreven staat... of zoals, het, zoals de partij bedoeld is. En als je jazzmuziek speelt, dan heb je vaak veel meer vrijheid... en dan kan je veel meer kijken welke kant het op gaat. Ja. En daar voel ik me altijd erg fijn bij... Het enige wat er met een jazzconcert kan gebeuren... is dat je je dag niet hebt en dat, je, dat het niet het niet gebeurt. Weet je wel, maar dat je wel redelijk lekker gespeeld hebt. Maar wanneer is het moment dat je aan jezelf voelt van... nou, dit gaat het niet helemaal worden? Is dat heel snel? Als je je trompet aan je mond zet? En dat je kan begint? van alles zijn. Uh, je kan vastlopen in je ideeën bijvoorbeeld. Of je kan te veel met het idee bezig zijn dat het moet gebeuren... en niet, en niet lekker in de muziek zitten. Er zijn hele boeken over geschreven over dat soort toestanden. Maar als je naar een concert toe rijdt... kun je dan bij jezelf voorspellen van... ik voel me geweldig, dus het wordt een goed concert. Of het kan eens goed zijn, ik voel me geweldig, ik ontspannen, ik heb er zin in. Maar het wordt uiteindelijk toch geen goed concert. Er kunnen altijd dingen tegenwerken. Ja, er kan altijd iets misgaan bijvoorbeeld tijdens het concert. Of je kan volgen je moet ergens aan beginnen en uiteindelijk toch vastlopen. Dat is... Tuurlijk, er zijn zoveel dingen die er kunnen gebeuren. Maar ja, dat is het mooie eraan ook. Maar je weet het niet van, je van tevoren of jij gewoon echt een superbui bent of in een gewoon goede bui Ik weet wel dat als ik, in de, als ik met bekende mensen van mij speel, waar ik vaak mee speel, dat ik veel relaxter ben en dat ik het veel meer laat gebeuren en me eraan kan overgeven en me goed voel. En als ik met allerlei onbekende mensen speel, dan ben ik daar te veel mee bezig. Of dan ben ik daar meer mee bezig, laat ik het zo zeggen. Dus voor mij zijn de, de omstandigheden het beste, persoonlijk qua gevoel, uh, als ik met mensen speel met wie ik regelmatig muziceer... En, en het zou dan ook nog goed meewerken als ik het met die mensen heel goed kan vinden. Wat vaak het geval is. Ja. Dan voel ik me op mijn best. En dan is de kans het grootst dat, er, dat ik niet met de randverschijnselen bezig ben. En dat het het beste wordt. Jij speelt op een heel breed scala van mensen. Candy Dulver uh, speel je mee. Uh, deze periode weer op op met haar. Ja, klopt. Uh, dus ook, ook veel, veel uh, pop dingen, pop-poppie dingen. Ja, ik heb altijd een... Uh eigenlijk altijd al een hele brede muzikale interesse gehad. En ik, ik heb het altijd alleen maar fijn gevonden... dat ik veel verschillende dingen mag doen. Nou, het... ja, sorry, wat wou ja. je nog wat zeggen? Nee, misschien moet even wat laten horen als je wil. Even okay. wat, bijvoorbeeld zo'n zo blazerssectie, Want zo'n sectie bestaat uh, dan, dan uit uh, uh, Jan van op trompet. Maar er kunnen meer trompetisten <lacht> zijn. Ja hoor. saxofonist de, zijn. Bij uh, de Cool Collective te spelen bijvoorbeeld met vier trompetten. En dat is dan de blazensectie. Uh, bij Candy is het alleen maar Candy en ikzelf. Dus dan is het van wat vrije rol. dan spelen we veel themaatjes samen. Uh, ik heb een eigen blazensectie. Dat heet de Special Request Horn. Dat is met één trompet, trombone en een tenoorsaxofoon. Special request, voor betekent als u betaalt, dan komen wij. Nou, we zijn zo genoemd door Beef, Die heeft ons bij elkaar gebracht. En sinds die tijd, dat is zo goed bevallen... dat we sinds die tijd allemaal dingen samen doen. En, uh, en op plaat van anderen spelen. Dus we hebben die naam eigenlijk maar zo gehouden. We hebben er niet te veel over nagedacht. Maar hij we vinden het zelf ook hij, niet de mooiste naam. Nee, maar hij is wel <lacht> grappig. Hij is in <lacht> dit verband wel grappig. Ja, het klinkt inderdaad zo voor u betaalt en wij komen, <lacht> ja. ja. <lacht> ja. ja. Vo Vooral die beter blaaswerk. Heb, heb je iets wat je uit jouw stapel kan prikken? Waarop ik in een blazensextie ja. speel? Ja. ja, ik heb hier iets. Dat is met Candy. Uh, ik schrijf veel van haar blaasarrangementen. Dus uh, de dingen die op de plaats zijn, zijn vaak met een andere bezetting. Daar heb je veel meer vrijheid. En uh, dit is een uh, iets oudere CD. Die heet de Candy Store. Daar had ik een blaaspartij voor gemaakt. Waar ik zelf heel blij mee was. En uh, ook zelf ingespeeld. Zal ik hem voor je opzetten? Ja, zeker leuk. Kijk hoor. Ik moest hard duwen. Ja, het is een lekker ouderwetse <laughs> CD-speler dit. Even kijken. Het is nummer 6. Oh draaien. Yeah. 3 Everybody on de sun is zo brighter, everything seems to be lighter. In de zomers, I recall. I was happy, of all. Only you had known me, Dane. Verder komt er nog een soort Special, volgens mij. Oké. Okay. Maar oh, dit rondje je ik gehoord. Oké, okay. is... dat, dat, dat is een partij die, jij, een partij die je een, hebt uitgeschreven dan van tevoren. Ja, die heb ik verzonnen. Dus ehm. Um... Bij de, bij de blazerssectie of bij de, bij de dingen die ik arrangeer voor de blazers... is het vaak zo. Mensen sturen me een mp3 op met het bestaande materiaal wat er al is. Waar ze blazers bij willen hebben. En dan, uh, dan ga ik er dingen bij verzinnen. En uh, dan nemen we het op in de studio. Dat is heel leuk om te doen. Het is een vorm van componeren. En uh, ja, ik vind dat leuk. Ja, dat... In, in dit geval, wat we net hoorden... dan hoor je uh, meerdere uh, partijen over elkaar heen gespeeld. Ben je, uh, steeds, dat was jij steeds... Ja, ik heb er een extra trompet bijgespeeld. Er zijn twee trompetpartijen. En dan Alt Tenor. Ken die heeft de alt Partij ingespeeld. Die heeft de partijen. Uh, heb, heb ik ervoor gespeeld voor er en opgestuurd. En die heeft samen met ons in de, in de studio ingespeeld. Dat was heel erg leuk. Goh, was heerlijk hè. Ja, hè? Maar, maar dat, dat is, als je dit soort dingen live doet, dan, dan moet je, je moet mixen met jouw geluid, toch? Je moet je moet blenden. Ja, maar eigenlijk hoef je daar niet. Uh, dat is sowieso de bedoeling al. Eigenlijk wat ik, wat ik het handige aan, aan deze muziek vind... of aan spelen in een blazensectie vind... Het is, het is vrij concreet. Dus je hebt een te gekke avond of je hebt een slechte avond. Ik bedoel, als het de pannen uitswingt en de noten komen eruit zoals het bedoeld is... en je voelt je er lekker bij en het klinkt goed, dan heb je een topavond. En als ik mezelf terughoor als ik een jazzconcert heb gespeeld... dan vind ik dat vaak veel moeilijker. Omdat ik mezelf, als ik het terughoor, dan hoor ik mezelf de beslissingen weer nemen die ik nam. En dan, ja, dan raak ik daar niet, dan, dan kan ik daar niet mee stoppen. Kun je daar een voorbeeld van laten horen? Uh, ja, even kijken hoor. Ja, ik heb allemaal korte fragmenten op verzoek meegenomen. Ja, dat is heel goed, dat is heel goed. Even denken. Nou, ik heb bijna alleen maar studio-opname bij me. Oh, dat is, is ook niet heel erg. Gaat even de kijken hoor. Het laadje gaat open weer. Ja. Even een stapeltje maken met wat we gedraaid hebben. We dus krijgen we de Buma politie uh. op of af. <laughs> ja, kijk hoor. We oh, je hebt ook Gaetano meegenomen. Maar goed, dat is ook weer weer. Ja, dat is ook iets wat op het moment gebeurt. stapeltjes uh... stapeltje. Waar stapel? is die? Kan ik mee helpen zoeken in deze enorme nee, berg Ik heb volgens mij in mijn computer zitten. Oh, dat is wel reuze jammer. Ja, maar goed, het is, het is lastig. Want wat jij zegt, dat is inderdaad als je een live opname. Bij de Big Band van het concertgebouw bijvoorbeeld hebben we veel live-opnames. Het zijn dan lange stukken en lange solo's. Dus daar is de kans veel groter dat er dingen voorbij komen. Dat je denkt, ah, of oh, weet je wel. Die heb ik niet meegenomen omdat het een stuk te lang was om in de uitzendingen te draaien. Maar dat is een voorbeeld daarvan. Dat is het gewoon het moment. En als ik een solo van mezelf terugluister, dan heb ik meestal een half jaar nodig... voordat ik mezelf objectief kan beluisteren, hoe het echt was. En waar zit hem dat in? Omdat, eh, omdat je op dat moment gewoon een solo speelt. En de, je, je maakt beslissingen en je, gaat, je speelt een lijn en je, die lijn die komt ergens uit... Ja, maar dat, dat, nou ja, precies. Dat wat ik net vraag. Maar een, een solo is het vertellen van een verhaal toch? Als je het goed doet, ja, ja. Dat als het goed is, dan komt het enigszins als een kloppend verhaal over of als een mooi verhaal, zeker. Maar uh, in de Big Band-tijd bijvoorbeeld had je vaak maar 16 maten of zo, dat is echt heel kort. Ja, als... korte baanschaas, juist. Dat is een ander soort solo. Dan gaat het erom dat jij in die acht maten of in die 16 maten gewoon even een lekkere solo neerzet, ja. En dat ja, die in de sfeer van het stuk is, dat is veel meer. Maar als je gewoon een vrij Trio hebt of zo, waarin je de hele avond de spanningsboog hebt, dan kun je veel meer dingen laten gebeuren en dingen laten uitproberen. Wat, wat bepaalt hoe die solo gekleurd wordt? Als je als een, in, in, een, in een vrije setting, zeg maar. In, in een setting van, van, van een jazz optreden, wat, wat bepaalt dan uh, hoe die solo gaat klinken? Ik denk het karakter van het stuk dat al heel erg veel uh, Als het een ballet is, Ja, dan ga je daar niet als, er, als een als gek overheen lopen. Kan. Lopen tetteren. Of je bent in een bui natuurlijk, maar dat heb ik niet zo vaak. Nee, ik denk dat je. Ik probeer altijd wel een solo te spelen die in de stijl van het stuk, speel, van het stuk is. En dat is universeel. Dat kan ook. Je, je haalde net Guy Du Nord aan. Daar is dat ook. Weet je wel, Dat is loungeachtige muziek en ja. pop, popmuziek. Nou, dat, als ik daarmee speel of als ik daar dingen voor inspel in de studio, dan probeer ik gewoon iets te spelen wat aansluit bij wat Freddy verzonnen heeft daar. Ferdi Lancé. Ferdi ja. Ja. En dat, dat vind ik ook de kick. Ja. En uh, juist omdat ik veel verschillende dingen doe... vind ik het heel erg leuk dat je die dingen kan combineren. Ik zou het heel erg saai vinden als ik alleen maar jazz zou spelen. Ondanks dat het een onwijs rijke muziekvorm is. Maar ik zou de andere dingen missen. Wat voor stemming ben je? Nu? Ja. In een hele goeie. <laughs> kun, jij, kun jij, want je hebt je, je topet aan je voeten liggen. Ja. Kan jij zo in de blind... Uh, met je trompet verwoorden hoe je je voelt? Een paar minuutjes? Uh, nou ja, ik kan wel iets blijs voor je spelen hoor. Het is, uh, ik kan gewoon wel iets voor je spelen. Want je bent net vader geworden. Ja, dat klopt ja. Want ik hoorde je net zeggen dat jij voor het eerst ongeveer... In je, in, je, in je leven zal een beetje meevallen, maar in je werkzame leven een week dat ik niet aangeraakt Ja, dat, dat is correct. Excuus uh... voor het woord ding. maar. Ja. <laughs> nee, Het is zo'n hectische... Twee weken eigenlijk geweest met ziekenhuis en, uh, en regelen en uh, ja, gewoon een nieuw soort leven. En uh, ik had het ook vrijgehouden, dus dat is ja, dat, dat moet je gewoon even meemaken. Ja, maar uh, ja, dat hakt er nogal in. En die, die, die, die trompet, die heb ik inderdaad even heel weinig aangeraakt. Een zoon heb je gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En ja, het is geweldig. En het is uh... en dat moet een muzikant worden, Jan. Nou ja, mijn vriendin is architect, dus er zijn uh, de meningen over verdeeld. Oh. <laughs> Het zal dan vast wel iets creatiefs zijn. Ja, worden. precies. Maar als hij een goede, een goede toekomst wil, dan kan hij beter jazzmuzikant worden. Hij ja, heeft in ieder geval een hoop lol. En misschien komt hij wel een keertje hier terecht. Dat is wel ongeveer te hoogst haalbaar, denk ik. Goed, ga je gang. Ik, we, gaan, we gaan luisteren. Als je lukt, hoor. Ik vind het heel bijzonder als je het kan. Maar dan gaan we gewoon uh, naar jou luisteren. Jan van okay. Duiker is mijn gast-tompettist. Nou, een van het uh, Noordzee Jazz Festival uh, wat uh, binnenkort losbarst. MUZIEK Prachtig, Jan. Prachtig, ja. Ik hoorde net dat de microfoon raar deed. Dat hebben wij dan weer. <laughs> zit aan, aanloos naar je te luisteren. hoor ik gekraken op mijn koptelefoontje. Ja. Ach, het was het moment. Ja. D is dit voor je zoon? Nou, dit was zomaar... Uh, gewoon iets spelen. Wat je ja. zei. En dat is heel erg leuk. Ik weet nog dat vroeger... Toen ik nog klassiek les kreeg... speelde ik in een bandje. En... Uh, dan had je natuurlijk een soundcheck om te kijken of alles er deed. En dan zei de, de geluidsman tegen de bas, spelen eens wat? En die kon gewoon iets spelen. En uh, als ze dan na uh, de hele club bij mij aanbeland waren... en ze zeiden, spelen ze wat? Dan kon ik eigenlijk alleen maar een klassieke etude citeren. Omdat het het enige was als referentie of een toonladder of iets. En het mooiste uh, wat ik graag wilde kunnen, is gewoon iets kunnen spelen. Tuurlijk lijkt het ergens op en tuurlijk zitten de invloeden in en dingen die er al zijn. Maar voor je gevoel ben je het op dat moment gewoon aan het verzinnen. Wat is er nodig om dat te bereiken? Die het is het helpen. gewoon doen. Uh, volgens mij, ik vind ook... Vrijheid zit natuurlijk in je hoofd. Ik heb nu wel... Volgens mij als je heel slecht bent heb je het gevoel... Wat je, kijk eens wat ik allemaal al kan. En als je beter wordt dan denk je... Jeetje, kijk eens wat ik eigenlijk nu pas kan. Dus het, het kan ook tegen je werken. Ik vind ook de uitdrukking... Uh, niet gehinderd door enige kennis, vind ik een positieve benaming voor iets. Want er zijn heel veel mensen die gewoon zonder enig besef... gewoon zich blootgeven of iets uiten op een hele mooie manier. En, uh, maar dat betekent dat je dan weg blijft van remmingen? Ja, ja dat, dat, vind ik heel, dat vind ik heel mooi. Ik... Wat zijn de remmingen binnen, binnen de muziek? Nou ja, uh, als ik in een standard een solo speel... dan heb ik natuurlijk wel vrijheid, maar die standard is wel aan bepaalde... Een soort gebonden zijn dat zijn ze maar de bekende, bekende ja. jazz ja. je legt ze nu ook op aan jezelf, maar uh, ja, je kan het je Ja, ik, ik vind het, het feit dat je een ruimte krijgt in een stuk om iets op te doen, dat vind ik geweldig. Dat is gewoon vrijheid, ja. Maar dus vrijheid nemen, vrijheid krijgen in je hoofd, is iets anders. Want wat je beschrijft is heel herkenbaar, denk ik, voor, voor mensen die muziek gaan maken. Is dat je eerst denkt, van ik het enige wat je kan is reproduceren wat iemand ons bedacht heeft. Conservatoria zijn er jarenlang groot mee gegroeid. Ja, en nog steeds. Maar dat, daar zit hem ook een, een grote kink in. En het, het is heel moeilijk om daar een goede mening over te vormen. Ik vind dat zelf ook interessant om over na te denken. Want je hebt nu ook heel veel popconservatoria. Ja. En uh, bijna alle helden die je hebt, die hebben nooit op zo'n school gezeten. En dat is ook met het conservatorium zo. Uh, Wat zegt dat dan over de, de, de bestaande beroepsopleidingen? Even los van degenen die inderdaad nieuw zijn, hè? zoals de Rock Academie Tilburg, Codarts... dat soort opleidingen die echt breder en, en ja. anders van opzet zijn. Ja, ik kan er alleen maar zelf van zeggen dat ik heel erg blij ben dat het er is. Want zonder zo'n school had ik het, was het bij mij niet gelukt. Ik heb echt hulpmiddelen nodig gehad. Ik heb echt iemand nodig gehad die die, dingen, die informatie aan mij aanreikte. En uh, daarna ben ik het zelf wel gaan doen. Ik bedoel, dan moet je het zelf wel uit gaan zoeken... Maar ik heb heel erg veel gehad aan mensen die mij op bepaalde platen hebben geattendeerd. En die mij hebben uitgelegd hoe bepaalde dingen werkten. Was Jan van Duyker de Jan van Duyker geweest die hier zit uh, zonder zo'n opleiding? Nee, dan was ik waarschijnlijk... Uh, had ik niet in de muziek terecht gekomen. Nee? Nee. Wat was je dan geworden? Nou, dat is heel moeilijk om te zeggen. Ik, ik zou het niet weten. Uh, misschien was ik piloot geworden of zoiets. Of uh, ja, ik, ik weet niet. Dat, dat vond ik ook altijd wel mooi. Iets met reizen en, uh, of voor mensen zorgen. Maar... Muziek is wel altijd heel erg belangrijk voor me geweest. Alleen, uh, ik heb ook veel goede hulp gehad. Maar die, ik heb het wel zelf omgezet in daden en ik heb er iets mee gedaan. Ja, dus het is een heel persoonlijk verhaal. Ik, ik ben ja. blij dat het er is. Tegelijkertijd zijn, zijn dus die invloeden zijn heel erg belangrijk om jou als muzikant te vormen. Ja, zeker weten. Laat we eens in jouw invloeden duiken, want we hebben die stapel die niet voor niks aan je voeten liggen. Dat is goed. Ja, eigenlijk alles wat je hier ziet liggen, dat zijn wel invloeden van mij. Ik zie, um, wonder, ik zie daar een gekke cd, wat is dat? <laughs> Deze plaat. Er staan vier dames met een verschrikkelijk saaie foto uh, keurig in de camera te kijken. Ja, jaren negentig kapsels. Dit zijn de Clark Sisters, die heb ik vorig jaar gekocht. En, um, nou ja, ik ben heel erg, wat, wat ik te gek vind aan muziek is de energie. En uh, gaat het goed? Ja, we nee, zenden die kraag <laughs> geloof ik. ik. moet niet bewegen, maar dat kan helemaal niet. Uh, wat wij ook zeggen, oh ja, de energie vind ik heel erg te gek. Weet je, als je niet meer door hebt hoeveel mensen er staan om waar het om gaat, of weet je, wel. Uh, het, het moet me raken. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En daarna, moet ik, weet je wel, daarna ga ik luisteren of het moeilijk was. Of... Ja, ja, ja, maar, ja. En dan probeer je het analyseren of het je raakt ook, of niet? Een uh, blaadje dus, die gevoel slaagt. Nee, over wat nee het, het, is? Het, het komt binnen of niet. Weet je, wel? Ja, waarom word je verliefd op een meisje? Of waarom is een wijnletje lekker? Omdat het je smaak is, omdat je het te gek vindt. Ja. Maar, maar goed, even die, die, die, dat, dat, dat snap ik dan weer. Maar als je verliefd wordt op iemand... dan kun je daarna wel bedenken dat iemand toch op elementen... Uh, heel erg op jou lijkt, maar op he, hele belangrijke dingen... die juist aanvullend is, toch? Dat... Nou ja, iemand heeft een aantrekkingskracht op jou. En daar val je voor. En datzelfde kan met een muziekstuk zijn. Dan weet je niet precies waarom, maar het heeft iets mysterieus. Je, je, je wil het nog een keer horen, je vindt het te gek. Je, die energie pakt je. Ja, en dat, dat is wat we horen hiervan. Want... Dat is goed. Dit heb ik speciaal... Het is dus uit de gospel. Deze dames zitten in de gospel. Ja. Even kijken hoor. Eigenlijk moeten we een beetje spoelen als je een kort fragmentje wil luisteren. Het, het duurt volgens mij een minuut of zeven. Maar er komt steeds een laagje bij. We gaan gewoon even, gaan even luisteren. Ja, zie maar. Keep on pressing We, we, we, we hebben heel veel tijd nog. Want dit bouwt, ja. dit bouwt op en het bouwt op en het bouwt op. Dat ga ja, je te hopelijk heb je het al een beetje gehoord. Maar ja. na vijf minuten zit je echt in je stoel te stuiteren. Tenminste, dat had ik. Heel erg. Ja, nou ja. Ik, ik, die energie die voelen we wel. Ja. Nou, daar, blij dat je het ook voelt. Het kan ook ja. zijn dat je nu naar me zit te kijken. Van, nou, dus dit vind nee, je nee, leuk. Nee, nee, nee, nee. Ik begrijp. Nee, ik begrijp. <laughs> ik begrijp dus ook heel persoonlijk natuurlijk wat muziek met je doet. Waarom? Dit pakt me wel, ja. Ik vind de energie te gek en ik vind het, ik vind het arrangement mooi. Er is echt goed over nagedacht. Het swingt het, het pan uit. En er zit een soort natuurlijke opbouw in. En er komt steeds een laagje bij. Die laatste laagjes hoor je niet, maar die bas gaat net ietsje, weet je wel, ietsje meer doen. En dan ja. het arrangement wordt net iets dikker. Dus, ja, Als je dus... even kijkt naar die popmuziek. Hè. Die popmuziek is, is natuurlijk steeds meer afhankelijker geworden van, van concerten. Want de cd-verkoop dat, dat levert geen donder meer op, even korter de bocht. Uh, is het nog wel authentiek wat daar gebeurt? Als je die grote, grote commerciële concerten kijkt... dan lijkt het ook zoveel uh, fake te zijn op dat podium. Nou ja, kijk, er, er spelen natuurlijk meerdere dingen mee. Met popmuziek uh, gaat het om populariteit. Dus je hebt het ook te va vaak te maken met artiesten. En uh, ja, ik ben muzikant. Dus als muzikant speel je wel eens met een artiest, zeg ik vaak. Dus uh, ja, en dan gaat het heel vaak ook niet om de, om de muziek. weet je? Wel? Met Candy bijvoorbeeld... En, uh, en met Caro nu ook, Emerald, heb ik in de popmuziek heel erg uh, het voorrecht... Dat het, dat het heel belangrijk voor ze is dat het met goede mensen gebeurt... en dat ze zich prettig voelen bij, bij goede muzikanten. Dus worden we op waarde geschat. En, en dat is gewoon puur spelen. Ja, bij Candy ook. en spelen. Ja, en dat is bij Candy ook. Dat is gewoon uh, ja, er, zijn, er is veel solo-ruimte. We vinden het leuk om elkaar uit te dagen op het podium... met, met licks en met quotes en... Uh, en, en nieuwe dingen te verzinnen elke Ach, keer. Quotes, dat, dat betekent dat je een klein stukje speelt van bijvoorbeeld Winter Wintermarsalus of Maus Davis of whoever. Ja, je kan, je kan een lik als quote gebruiken. Maar je kan, een quote is ook als jij bijvoorbeeld een themaatje speelt van een ander stuk. Dat je even herkent van aha, weet je wel. Maar dat is muzikant humor, toch? Dan liggen jullie helemaal in een deuk in het podium als je dat erin gevormd krijgt. Dat, ja, maar dat had je ook vroeger bij de Jam sessies. Dan speelde iemand gewoon, die liet even wat horen van ja, die ken ik ook. Weet je, wel? je laat even weten dat je je pappenheimers kent. Ja, maar ook, ook mooi voor de jazz is dat, dat een, het citeren van een stukje van iemand anders... is een compliment toch in de jazzmuziek? In de popmuziek heet dat, heet dat jatten, maar in de jazz is dat een compliment toch? Uh, <laughs> ja. Nou ja, uh, het is, ik, vind het, ik vind het wel een vorm van een compliment. Alleen het is vaak... Het, we zijn nu al zoveel verder in jaren... Dat, vaak weten we niet eens meer van wie we een quote hebben. Weet je, wel, je weet wel, bij als je, als je summertime speelt... of je speelt een thema van bebop of je speelt een thema van confirmation... ik noem maar wat dingetjes... dan uh, is dat als thema herkend. Maar je kan natuurlijk ook een, uh, een muzikant citeren. Wat, wat logisch is, want als je een solo speelt... dan zijn er altijd invloeden van mensen waar je heel veel naar hebt geluisterd. En, uh, het is hetzelfde als met een boek schrijven... Uh, als jij een boek schrijft, dan zijn die woorden altijd een keer gebruikt... maar het is jouw boek als het goed is. Als je iets niet goed hebt gedaan, dan herkent iemand anders zich in jouw boek. En dan heb je een probleem, dat wil je ook helemaal niet. En dat vind ik met zo leren ook. Ik zou, ik zou het fijn vinden als, als, als ik zo leer dat, dat dat mijn verhaal is... en dat je niet meer hoort door wie ik allemaal beïnvloed ben, ja, letterlijk. Dus, dus al die noten die je speelt, die zijn ooit al een keer gespeeld... maar niet noodzakelijkwijs in die volgorde en met die intentie. Nee, duidelijk. Niet, niet als dit verhaal als het goed is... Hetzelfde als met boeken. Er verschijnen elke dag weer nieuwe boeken. En uh, ze kunnen wel op elkaar lijken, maar elke keer is het een nieuw boek. En dat is met muziek ook zo. En uh, Ik vind het heel erg leuk als mensen horen wie mijn invloeden zijn... of wat me boeit. Maar ik zou het vervelend vinden als ik heel erg op iemand anders lijk... constant. Ja. Laten we even een stukje gaan luisteren van Fingerprint. Want jij hebt een uh, cd uit. Uh, Jan van Duikeren's Fingerprint. <lacht> ja, ja. Je hebt net even zelf cellofaam geworsteld werken Ja, goede PR, hè? Ja. <laughs> Toevallig al ik er bij. Ja, ja, nou ja, gelukkig maar. En um, even, wat, wat is, is eerst stukjes dat het mooiste? Um, Waar ben je het... het meest trots op? Nou, dat het zo geworden is als het geworden is... Uh... Waarom ja, was ik al bang voor dit antwoord? Um, nee, ik heb niet één stuk, maar ik kan wel gewoon... Wat, het eerste stuk is trouwens wel op gospel georiënteerd. De, de, okay. de, de eerste aanleiding om het stuk te schrijven was een gospeldienst. Okay. Dus ik kan hem wel... Maar het is weer een lange intro, dus waarschijnlijk hoor ik hem alleen de intro. <lacht> Moet ik hem een stukje vooruit spoelen? Ja, ik weet niet of dat kan met dit ding. Ik vrees dat dit... Uh... Nou, Search okay. vooruit schijnt. Search. Hè. Nou, ik, ik zal eerst even vertellen... Nou, oh, hij loopt al. Ja, dit is dan het intro, zeg maar. Dat is een vrij intro. Ja. Ik zal hem even doorspoelen naar... Uh... Oh, wat ben ik blij dat jij dat doet. <lacht> Zoiets. Nou, dan nou zit hij te hangen, dus nu moet je waarschijnlijk Nu Je weer... ik play drukken? Ja? En dan gaat hij weer langs in. Oh. Ja, we houden van lange intro's. Kom naar nou, eens, doe doe eens de point. Zo, kijk waar we nu zijn. Ja, we gaan opbouwen. Ja, we zijn inmiddels twee minuten verder. Ja, en er ja. gebeurt wat, ja hoor. Vertel even wat jou inspireerde. Dit was een gospeldienst die jou inspireerde tot dit nummer? Ja, ik ben in... Uh, ik ben in Haarlem geweest. En uh, samen met mijn vriendin. En uh, daar zijn we naar zo'n gospeldienst geweest. En, uh, nou ja, we vonden het gewoon leuk om dat eens te bekijken. En ik ben daar twee uur lang compleet uit mijn dak gegaan. Het ging niet meer. Ik heb zitten huilen, alles. Oh ja? Ja, het was niet normaal. Het leek wel een soort Jomanda-achtige... Maar het kwam door die enorme energie van wat er in die is. Ja, die, die energie ja, waar ik het net met je over had. Die, die gewoon lekker muziek maken met z'n allen. Het dak eraf. En, en goed ook. Iedereen kon waanzinnig zingen. Die band was supergoed. En het was echt. Weet je wel, of misschien ben ik wel heel erg gevonden. Maar in ieder geval vond het bij mij over als echt. En dat vond ik. Dat was zo'n bevrijding. Dat... Ja, als jij zit te griemen, dan heeft het je in ieder geval geraakt. Ja, te wel gek. Zo ik, ben, zorg. ik ben blij als ik af en toe zo'n moment heb dat het gebeurt. En daar ja. was het wel heel erg, want het hield niet meer op. Dus dat... <laughs> maar het, ik, ik vond het te gek om dat gevoel te hebben. En, en om dat te horen in de muziek. En ik heb heel erg gezocht naar iets wat diezelfde lading had. Ja, na de solo krijg je ook zo'n vraag-antwoord gedeelte. Precies als eens aan Weet Dus je hebt zo'n zusakkoord zo en de, de band die een soort vraag creëert. Sorry, een zusakkoord? Een zusakkoord is een beetje een vragend akkoord, zeg maar. Dat is Dus ja, dat, nee, dat moet je uitleggen. Ik ga het niet eens doen. Uh, een zusakkoord, dat is een... een uh, dat is een voor... Ja, dat is het... Het is net geen dominant septiemakkoord. Een dominant septiemakkoord wil echt oplossen. En een susakkoord zit daar nog net iets voor, qua gevoel. Dat is een beetje een soort vragend. Het is, is balans. Ja, je hoort het heel veel in de gospel. En ook uh, in de muziek is dat een belangrijke uh, invloed uit de gospel geweest... dat ze die akkoorden gingen gebruiken. Kun je een akkoord zingen? Nee, dat kan ik helemaal niet. Maar ik kan het wel voor je spelen. Oh. Even kijken. Uh, dit is een, uh, voor mij een G met een, een F-akkoord met een G in de bas... Dat is het. Dus het klinkt vrij... Uh, het is een beetje vragend, zeg ja. maar. Ja. Ik zal misschien, als we dadelijk wat luisteren, kan ik misschien zeggen... Dat was er één. Ja, nee, maar dat, dat gaat te ver. Nee, het gaat te ver. Maar, maar goed, je, je gebruikt het op zo'n moment bewust. Ja, omdat het een element een is uit, uit die... Uit die muziekstijl die me heel erg interesseerde. En ik wilde wel dus een paar ingrediënten gebruiken. Bijvoorbeeld het vraag-en-antwoord-ding. Na de trompet solo zit er een vraag-en-antwoord-moment. Ja, dat, dat komt ook heel erg uit die gospeldienst. Eén ja. op één. Maar begint het schrijven van zo'n zo, zo nummer, begint dat dan op die manier? Dat je die, die stijlelementen begint te. Je denkt, nou, susakkoord, uh, vragend een vraag-en-antwoord-spel. Dat, dat zijn de bouwstenen? Nee joh, ik benoemde gewoon net wat dingen. Die je gewoon kan proberen achter de piano. Maar dat heet toevallig zo. Maar ik, ik heb gewoon achter de piano gezeten. Een hele poos en geprobeerd om een verhaal te maken. Wat eenzelfde soort spanningsboog had als die mis. En hetzelfde gevoel bij me teweegbracht. En uh, niet zo heftig en, uh, als, die, als dat daar was. Maar wel hetzelfde. Wel vergelijkbaar. Ja, ja. Je, je hebt ook met Sheila. Met, uh, wat heb je met haar gedaan? Uh, we hebben in 2009 een toertje gedaan met de band van Candy. In de, in de Blue Note in Japan. Twee weken. En daar was zij de speciale gast. En dat was waanzinnig. Wat een muzikant. En, uh, Percussioniste, geloof ik van haar ja, uit. Ja, en de, de, ja, ze, percussie doet ze heel goed en ze is ook drummer natuurlijk, bij Prince heeft ze ook gedrumd en ze, dat doet ze ook. Maar ook het energielevel, dat komt, ik bedoel, met de band van Candy, het was elke avond gewoon erop. Weet je, altijd. En na, na, ik denk na drie kwartier in de set kwam zij op. En elke keer werd er toch nog... Er gebeurde gewoon weer iets. Het werd gelift en we snapten er ook niks van. Nog een tandje erbovenop. En, uh, en zo goed ook. En lekker gewoon. Het kwam allemaal lekker. Ja. Dat was te gek. Candy is groot, hè, in Japan? Ja, ze is daar heel bekend. Ja, al heel lang. En, uh, ja, dat... En ze heeft een goede live reputatie, dus we komen er vaker terug. Wat, wat, wat, wat, wat doet dat dan met, met je als muzikant op het moment dat zo'n Sheila in je podium opkomt en je voelt weer die, die, die, die, die vibe goed Nederlands. Die, die, je voelt het. Wat, wat gebeurt er dan met je? Uh, nou, eigenlijk weet ik alleen maar dat ik het heel erg prettig vond dat ik, dat, ik, dat ik een even belangrijk deel in de band was als iedereen. Weet je Dat je het samen staan me garant staat voor dat het te gek wordt. En dat je gewoon uh, de mogelijkheid hebt om echt muziek te maken met diegene. En niet dat je achter diegene een partijtje staat te spelen. En het maakt niet uit wie daar staat. Maar het voelde heel... Het was een heel erg... Ja, een soort privilege om, uh, om dat te mogen doen gewoon. En om echt, echt muziek te maken met z'n allen. Elke avond weer. Als je vraagt naar, naar, naar, naar memorabele concerten, welke noem je dan? Oeh, dat is moeilijk, man. Ehm... Uh, uh, het eerste wat minuten binnen schiet is het concert wat D'Angelo gaf in Montreux in 2000. Daar gingen we gewoon naar kijken en dat is was een rapper een... toch? Dat is een zanger. Hij is de reden dat iedereen nu zo uh, met, met, met, de, met de drum net achter de bas gaat spelen en zo. <laughs> ja, dat is de... de drum net achter de bas? Ja, de, de, hij had die platen die ja jij uitbracht, dat is een soort super lazy allemaal. Echt achter in de time en zo. Maar wel ook heel veel invloeden gebruiken uit de soul en uit de funk en zo. Layback betekent dat als je als dit het tel is... dat je dan een beetje achteraan gaat lopen ja. hangen. Exact. Ja, exact. Heel de spelen. Ja. ja, klopt. Echt let, letterlijk naar achter als je speelt. Juist, ja. Hij heeft heel veel layback dingen. En uh, ja, hij is een waanzinnige zanger, Super muzikaal. Maar we, we gingen naar hem kijken. We wisten dat hij heel goed was. Maar we, ik had er nog nooit iets van gehoord. En ik. ik heb twee uur lang alleen maar... Uh, ja... Open mond. Ik, ja, ik wist niet wat me... Er kwam een partij eh, energie over me heen. Dat is iets wat me bij is gebleven. Uh, the Time, de oude band van Prince in the House of Blues... is me heel erg bijgebleven. Uh, dingen waar ik zelf heel erg bij ben geweest. Uh, uh, met de big band van het concertgebouw hebben we wat dingen gedaan. Onder andere met Jimmy Heat en met... Uh, uh, hoe heet hij ook alweer? Benny Golson. Gewoon een echte oude cats, En met Tom Harrell. Nou dat, zijn wel, dat zijn wel hele grote helden van mij allemaal. Dat was ook te gek om daar, ja. om daar met die mensen de nummers te spelen die zij hebben gemaakt. Maar dat, dat soort concerten, dat, dat zijn inspiratiebronnen? Of is, is het of op het niveau waar we straks het begin ook al over hadden? Dat komt gewoon bij je binnen en oké, okay, weet je, dat is het. Uh, nee, het heeft een meerwaarde. Omdat het mensen zijn waar je als kind naar luisterde. En die je nog kent van de plaatjes uitzoeken. En, uh, en mensen die, die een enorme betekenis hebben gespeeld in de muziek. Uh, die ik voor een groot deel overgenomen heb en gekopieerd heb. Maar die mensen waren erbij toen het gebeurde. En dat is een enorme, dat is een enorme emotionele meerwaarde. Dat zijn gewoon de gasten die dat hebben gedaan en gemaakt. En uh, ik zou niet spelen wat ik zou spelen zonder die mensen. En ja, dat is geweldig. Jij gaat uh, op het Noordse Jazz yes Festival optreden. Hoe bereid je daar, je daar nou op voor? Mm. Nou, het meeste werk is eigenlijk al gedaan. De contracten zijn verstuurd. <laughs> De parkeerkaarten zijn geregeld. De gastenlijsten zijn ingevuld. Dat heeft allemaal niks meer met muziek te maken. Uh, we gaan even repeteren. Even? Om... Ja, we, we halen eventjes een aantal moeilijke stukjes op. Om zeker te weten dat we gewoon lekker spelen. Maar de band is zo ingespeeld en iedereen is zo goed. dat ik uh, Het gaat alleen even om een paar puntjes op de i zetten. Dus we hoeven er weinig aan te doen. Maar dit zijn de jongens die ook uh, op de CD meegespeeld hebben? Ja. Um, maar goed, dat is ook natuurlijk een momentopname geweest. Maar zijn er partijen voor ze uitgeschreven? Of zijn er akkoordenschema's die ze voor hun neus krijgen? En dan, dan spelen ze eigenlijk sowieso wel? Nee, we hadden vrij weinig tijd. Dus ik heb van tevoren zoveel mogelijk. Het was, het was, ik wilde heel graag met deze mensen dat doen. Omdat ik ze goed ken en omdat ik heel graag... ...iets wilde schrijven voor deze club mensen bij elkaar. Omdat ik dacht dat het een heel goed, uh, ja, goed gevoel zou geven. Omdat er een enorme energie zou vrijkomen. Dus uh, het duurde heel lang voordat we twee dagen hadden gevonden... ...dat we überhaupt samen konden spelen. Dus die dagen hebben we allemaal geblokt. En toen heb ik van tevoren zoveel mogelijk dingen vastgelegd... ...en zoveel mogelijk partijen al gemaakt. Zodat we heel, heel weinig tijd konden gebruiken... ...om nog wat extra dingen uit te vogelen. Dus, uh, Welke dag spelen jullie? Wij spelen op bij de achtste. de achtste. Goed. Het tweede uur blijf je zitten. Dat is hartstikke gezellig. Dan gaan we verder praten. Uh, en u kunt ondertussen bellen als u wil over uw meest indrukwekkende concert... dat u meegemaakt heeft en daarover een verhaal heeft. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. Dat zometeen na het hoorspel. Dan zijn we ook weer terug. U kunt op Facebook kijken, facebook.com slash Um, u kunt op de Radio 1-site kijken. Dan kunt u ook meer te weten komen. Onder andere over onze um, nieuwsbrief en de podcast. En alles wat ermee samenhangt. Jan van Duikeren. Wij gaan even, even ademhalen. Mooi. Dan gaan we even door jouw stapel cd's heen. En kijken wat we zo meteen in twee uur nog allemaal kunnen draaien. Oké, okay, leuk. Dan gaan we straks uh, gewoon lekker verder. <laughs> Top. Oké, <Okay, laughs> tot zo.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 Tot morgen, Jod. Maar morgen is toch je vrijdag? Jawel. Maar ik heb woensdag vrijgehaald. Ja, wij ook. Maar ik werk maar vier vijfde, dus ik heb ook maar recht op vier vijfde. Is dat niet wat overdreven? Nee, hoor. Ik ben er tot vijf over half elf. Dat is te lang. Ik heb het uitgerekend. Eén vijfde van de acht uur en 45 minuten is twee uur en drie minuten. Die 45 minuten moet je niet meer rekenen. Die zijn van jou.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 Waarde professor Pieter, de consequenties van uw reactie op het artikel van mevrouw Pieter, ze zo verstrekkend dat ik even diep adem heb moeten halen. U, of een van de uwen, kan er een artikel tegenschrijven, schrijven, zoals in het verleden gebeurd is, maar u kunt de Nederlandse redacteuren van ons tijdschrift niet onmondig verklaren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 Ik heeft dat ik deze gang van zaken weleens dus heb betreurd. Maar op andere ogenblik heb ik ook wel eens de wijsheid van ingezien. Het heeft ons ongetwijfeld veel moeilijkheden bespreid. Je bent niet stil. Moeilijk. Kun je dan in ieder geval proberen om aan mij te denken? Ja, ik zou aan jou denken. Ik sta gewoon voor open doel. Ik hoef me alleen maar in te schieten. Je denkt helemaal niet aan mij. Nee. nee. Ik ga naar het kamertje. Professor Dr. S. Pieters, Antwerpen.